Bout met het NWS-journaal. Actiegroepen hebben aangifte gedaan van manipulatie van stikstofcijfers over Lelystad Airport. Volgens hen is er gesjoemeld door topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, adviesbureaus en de directie van Schiphol. Ze zouden de verwachtingen over de stikstofuitstoot expres laag houden, om ervoor te zorgen dat Lelystad Airport open kan als overloop van Schiphol. De aangifte komt van de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen. De opening van het vliegveld in Lelystad is al verschillende keren uitgesteld. Een Nederlandse stichting spant een rechtszaak aan tegen de Duitse autobouwer Daimler... eigenaar van onder meer Mercedes-Benz. Die zou Schummelsoftware in auto's hebben ingebouwd om de uitstoot schoner te laten lijken.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 Een derde van de studenten en scholieren stelt plannen om naar het buitenland te gaan uit. Oorzaak is de coronacrisis, zegt NUFIC, een organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Bij een enquête onder ruim 650 studenten zeiden veel ondervraagden dat contacten op internet... geen volwaardig alternatief zijn voor ervaringen met andere culturen. Reisorganisaties moeten klanten beter inlichten over geldterugregelingen. Toezichthouder ACM zegt dat ze nog altijd de regels voor vouchers en geld terug niet goed toepassen. Ook als iemand een voucher accepteert, blijft het recht op geld terug bestaan, zegt ACM. Volgens de toezichthouder hebben Corendon en Toei inmiddels beterschap beloofd. Het weer, veel zon, weinig wind, 23 tot 28 graden. Morgen op meerdere plekken tropische temperaturen en dan dus boven de 30 graden. Dit was het NWS Journaal.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 Speaking words of wisdom, let it be, and in my Het zakje nog uh, bij de uitroof van uh, dit uh, wonderschone nummer van de Beatles. Let it be. Wie was dat? Uh, 7 minuten over 10 uh, bij deze dinsdagmorgen, 23 juni. We gaan het er wat uh, kalmer aan doen, want uh, daar zijn de temperaturen misschien uh, langzamerhand uh, wel naar. Want ja, wat uh, kunnen we nog doen? Nou, wel, we kunnen van de week nog even de voormalige nog aan zijn jasje trekken, want uh, er worden nog wat zaken uh, geregeld. Dus. Die kans uh, die zit er denk ik nog wel in... De, dat we hem misschien nog wel uh, aan de telefoon gaan krijgen. Maar goed, uh, dit vond ik wel gepast. Want als ik uh, alles lees over uh, hoe men eigenlijk omgaat... Uh, op uh, diverse sociale mediacanalen, behalve dan Instagram... Daar, uh, dat is dan nog een uh, prettige uitzondering... Uh, is uh, dat het uh, elkaar de hersens slaan uh, als, uh, ja, als kunst uh, wordt verheven. En ik denk... ja schieten we daar dan wat mee op in deze wereld... als we nog iets met, uh, met een C-virus af moeten rekenen... en weet ik allemaal wat. Denk het niet. Dus uh, er was gisteren zo'n punt van mij bereikt... dat ik denk, ik ben er helemaal klaar mee. En uh, dan is er maar één nummer... wat eigenlijk de verbinding zou kunnen zoeken... en dat is uh, dit nummer van de Beatles... Ik draai uh, regelmatig nummer van de Beatles, heb ik wel het idee. Let it be was dat uh, de opening van deze 23 juni. Dus uh, we zijn uh, gewoon weer een beetje terug op aarde. Nou, dit zeggende gaan wij gewoon nog eens even... gewoon een lekker Nederlandstalig nummer er even tegenaan. Uh, Diggy Dex zit soms nog wel eens bij Walter in het programma. Dit is een wat ouder nummer van, uh, van hem. Daar is hij op te horen, samen met Eva de En slaap lekker, fantastisch toch? 2009. Is wat ik zei tegen haar Zwaar. lekker ding want jij is lastig Nog meer jij is fantastisch toch wat ik zei tegen haar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 is wat ik zei tegen haar, shit Die dagen daarna met sms gevuld Eén bericht, terugbericht, geen bericht Shit, het spanning aan het wachten Op het geluid van de... Het zat snoer, maar ik wou de vlag niet uithangen Nee, ik ben verre van het player Dus speelde het op safe Vroeg om mijn eerste date ergens in een café. Zo gezegd kwam ze rustig aangewandel Een overduidelijk geval van elegantie De tijd trok zich vrij weinig aan van ons Toch de tent sloot en ik zei Hey, ik zie je later nog Ze lachte namens, me, zei ik wil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 But I Zijn we niet lomme nummers die dan ook nu eigenlijk een beetje moeten gaan draaien? Prepping man van Lilith Merlo en uh, zij is hier ooit geweest, Lieselot uh, van Oostrom heet zij voluit uh, en aan haar is eigenlijk het hele band, de hele band Lilith Merlo eigenlijk aan opgehangen. Um, ja, het is ook volgens mij een nummer ergens uit 2018, 2019. Die kant uit. Uh, dat is al, uh, de muzieksnelheid uh, tegenwoordig uit de onderstroom van Nederland gaat weer zo razendsnel. dat je amper. Het idee heb van uit welk jaar het is. Nou, in ieder geval weet ik wel dat deze dame die heeft bij dit nummer een clip geschoten. En die clip die is eigenlijk vers. Zo vers dat die inmiddels, denk ik, anderhalve week tot twee weken online staat. En je kunt hem terugvinden on en on van Anne van Damme. are behind us countless places we've come to know on and on we go let's take a break to breathe this it. all in feel the sunrise on our skin doesn't matter go miles and hours are behind us my heart could be the only place that you call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 Naast de Beatles zijn ook deze jongens een vaste klant in het uh, ochtendgedeelte van het programma. The Get. Inderdaad. En uh, er zijn ook uh, behoorlijk wat overeenkomsten tussen Volendam en Zandvoort. Uh, beide uh, plaatsen hebben aan zee gelegen. Of tenminste, Zandvoort ligt er nog steeds. Maar Volendam niet meer. Want dat is uh, inmiddels al uh, ingepolderd. Oh ja, ingepolderd. <lacht> er zit een dijk voor. Uh, de Afsluitdijk. Uh, daarom heet het nu IJsselmeer. Maar het was vroeger natuurlijk uh, de Zuiderzee. En ja, uh, er zijn natuurlijk uh, veel voorkomende namen. Zoals uh, bijvoorbeeld hier in dit dorp. Koper, Keur, Paap, Molenaar... En daar heb je dan Zwart, Zwarthoed Keizer. En eh, wat heb je nog meer? Bond natuurlijk. Eh, dat zijn de namen die je in Volendam aantreft. En natuurlijk ook Veerman. Want eh, er is natuurlijk eh, Veerman... Eh, twee eh, personen in deze band eh, actief eh, geweest. Eh, Piet Veerman, die leeft nog. Maar Kees Veerman, die is inmiddels overleden. En eh, ja, dat, eh, dat was nog wel een, een band... die behoorlijk wat eh, teweeg heeft eh, gebracht hier in Nederland... Het uh, is zeven minuten voor half elf. Dat betekent dat we straks uh, gaan praten met, uh, met Jan. Hij heeft uh, al uh, laten weten dat hij niet zo gek veel heeft. Nou ja, dan zijn we dan ook uh, denk ik een beetje snel klaar. Maar goed, dat, uh, dat is niet uh, zo'n uh, drama. Want uh, we hebben natuurlijk dan meer ruimte voor de muziek. En dit uh, is ook van Nederlandse bodem. En dat is van Ilse de Lange, Puzzle Me. Touches of my. Wachten tot het nummer afgelopen is. het ja, is, is zo. storend om er doorheen te kletsen. Goed. Uh, There for you van Joey Vrienden was dat. Uh, het bracht de tijd op. Uh, nou, net 7, 8 seconden uh, op half 11. Dus het is, bij, uh, het is iets eroverheen. Maar Jelmer, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, heel sip klinkt er dan via de WhatsApp. Ja, ik heb heel weinig. Maar uh, beste, ja. man, beste man, het, uh, het is bijna ook komkommertijd. Hè? Dus uh, het enige wat we ja. dan nog hebben is uh, de, het geneuzel over het zeevirus Wat uh, over de wereld heen uh, raast. Dus het ja. raast nog steeds. Hè? Dus ik, ik ga niks... Ik heb uh, toch wel wat kunnen vinden tussen de komkommers. Uh... Ah, ah, wat heb je gevonden? Ben je uh, ook uh, met Gertjan Bluis aardappelwezen poten op, uh, op het uh, binnenterrein, binnen of niet? Uh, dat doe je dan weer niet. <lacht> nee, dat niet. Nee. Uh, ja, maar ik denk, je hebt het over komkommers, dus dan denk ik, nou, zal het ook over aardappelen gaan. Maar goed, nee, ik, al die gekkigheid weg. Verdel! Iets wat ik gisteren ben vergeten te melden, maar afgelopen weekend zeker ook is gebeurd, is dat de politie vier mannen heeft aangehouden uh -huh. uh, die er van verdacht worden betrokken zijn geweest bij een overval op een geldtransport in Zandvoort. Uh, en op een overval op een casino in Halfweg. Uh, ze zijn, uh, alle mannen zijn ongeveer tussen de 24 en 31 jaar oud en komen uit de omgeving van Amsterdam. Uh -huh. De overval in Zandvoort vond in november vorig jaar plaats. Dat gebeurde pal naast een casino aan het Badhuisplein. De daders gingen er op een scooter vandoor en stapten later over in een bestelbus... En dus op 28 februari uh, braken de mannen dezelfde groepen mannen in uh, op een casino in de halfweg. Mm -hmm. uh, en de politie heeft nu dus vier verdachten aangehouden en uh, gaat door met het onderzoek. Nog steeds zijn natuurlijk tips altijd welkom bij de politie uh, op het welbekende nummer. En ook natuurlijk het dossier uh, van deze zaak uh, staat op de site van de politie. Dus mocht u uh, daar meer over willen weten, staat daar natuurlijk alles om het te volgen. Mm -hmm. Uh, dan het volgende even algemeen nieuws. Want natuurlijk sinds vorige week mogen we ook weer op vakantie. En dat betekent ook dat KLM weer meer gaat vliegen. Uh, de komende maanden zal de Vliegtuigmaatschappij weer meer vliegtuigen gaan inzetten. Het uh, bedrijf hoopt in juli 5000 Europese vluchten te doen. En op 80% van de bestemmingen in Europa te gaan vliegen. Ja. En Weer een maand later in augustus moet dit ruim verdubbeld zijn naar 11.000 vluchten. Met 95% van de bestemmingen. Dus uh, ja, KLM gaat er weer helemaal voor. Uh, dat is ook wel logisch, want het moet weer allemaal natuurlijk een beetje op gang komen. Ja, daar ook, ja. Uh, ik heb even overigens uh, de deur dicht, uh, dicht gedaan, want uh, er is iemand aan het opruimen in de studio. Oh, okay. Dus dat ging nog wel erg luidruchtig uh, de keer. Dus ik uh, denk, ik gooi even de deur dicht. Maar goed, uh, dat was uh, het verhaal van de KLM. Zit er nog uh, meer vakantienieuws ja. in, of uh, is dat het enige? Uh, nou, vakantienieuws? Uh, misschien iets waar... Het geld dat u overhoudt, omdat u niet op vakantie gaat dit jaar. Hm? Maar uh, om even het over het geld te hebben, want de gemeente heeft ook weer deze week een, uh, uh, allerlei tips uh, op hun site gezet over de geldzaken ja. om te gaan uh, in de coronacrisis. Uh, voor ondernemers, maar zeker ook gewoon voor u thuis, uh, tips en uh, hulp en ondersteuning uh, aangeboden door de gemeente... En uh, ook vanuit Zandvoort of Haarlem, hè, want daar wordt natuurlijk ook in samengewerkt. Uh, en er is altijd uh, hulp kan worden geboden bij acute ge geldzorgen. En meer informatie over is natuurlijk op de Zandvoortse gemeentesite. En daar staat ook een hele mooie infographic, noemen ze dat dan. Mm -hmm. Die staat ook in de Zandvoortse krant trouwens. Dus uh, de, de gemeente probeert zo, uh, in ieder geval zo goed mogelijk je te ondersteunen, ook uh, op financieel gebied. Ja, dat lijkt me wel handig dat dat gebeurt. Ja. Want in deze rare tijden is een portemonnee... Toch wel heel gevaarlijk. Uh, je bent geneigd om dan wat dingen meer uit uh, te gaan lopen geven. En voor, zeker voor mensen die een, uh, aan een sociaal minimum zitten. Zoals ik. Hè, ja. Mensen met een krappe en smalle beurs. Is het uh, toch zaak dat je je kop uh, erbij houdt. Uh, ik loop dan twee keer in de week een boodschap uh, te doen. Ja En ik uh, let toch wel op met wat ik, uh, wat ik uh, uit uh, loop te geven. Want anders ja, dan... Uh... Hè? Ja, zeker. Dat is uh, belangrijk. En ik denk ook... Uh, het hoeft niet altijd op de manier te zijn van we geven uh, geld of zo. Maar in ieder geval, al die uh, advies en uh, uh, op die manier ondersteuning uh, uh, is in ieder geval ook uh, een manier. En hopelijk uh, ja. werkt het. Ja. Dat er zoveel mogelijk mensen uit de problemen blijven. Ja. Uh, dan nog even iets uh, leuks. Namelijk aanstaande donderdag is er een openmiddag van de uh, jeugdhonk in Zandvoort. Ja. De schoolverlaters van groep 8. Uh, staat een spannende tijd te wachten. Uh, zij moeten natuurlijk uh, hun vertrouwde omgeving van de basisschool verlaten... en uh, uh, een nieuwe start maken op de middelbare school. Uh, sommigen met hun klasgenootje naar, dus, uh, naar een nieuwe school... maar er zullen ook veel mensen zijn die dit niet uh, uh, hebben... en uh, helemaal in hun eentje straks zonder vriendjes of vriendinnetjes naar de school gaan. Mm -hmm. Daarom nodig Pluspunt in samenwerking met het jeugdhonk, wat daar onderdeel uh, uh, van is... Alle leerlingen uit groep 8 uit om op donderdag 25 juni naar het Jeugdhonk te komen. Met de bedoeling uh, dat de oude klasgenootjes elkaar ook na de basisschool gewoon kunnen blijven zien. Uh, de deuren van het Jeugdhonk zijn donderdagmiddag open tussen 3 en 5 uur. Uh, aanmelden is wel gewenst. Vooraf via het telefoonnummer van uh, Rens, een van die uh, jongerenwerkers daar. Op het telefoonnummer 0637 168976. En uh, meer informatie hierover staat natuurlijk ook op Pluspunt en op uh, alle kanalen van het Jeugdhonk in Zandvoort. Mm -hmm. Dus uh, mocht je interesse hebben, dan uh, wordt dat ook georganiseerd. En dat is uh, ook weer uh, belangrijk en goed dat het in Zandvoort gebeurt, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, dan nog als laatste, uh, eerder deze week uh, van nieuwsoverzichten haalde ik het al een keer aan. Maar er is een nieuwe editie van de Kika Run at Home. Uh -huh. uh, het ministerie van Financiën, deelnemers uit heel Nederland... maar ook uit andere landen als België en zelfs Turkije... Uh, heeft het startveld voor de virtuele run... voor de Kika Run at Home van 28, uh, 28 juni uh, veelbelovend geacht. Honderden deelnemers van uh, overal vandaan... rennen mee met uh, de run voor Kika at Home... voor hetzelfde doel, namelijk uh, kinderkanker de wereld uit... Uh, en dus aanstaande zondag weer een nieuwe editie. Uh, iedereen kan meedoen. Dus een uh, oneindig aantal deelnemers. Want het is namelijk vanuit huis. En uh, zo uh, de, de organisatie te sponsoren. Uh, uh, even kijken. Je kunt je aanmelden via de website. Van uh, uh, Kika, uh, Kika. En dan uh, dat evenement staat uh, daar. Uh, gewoon op de voorpagina. Want dat is de afgelopen maanden iets groots geweest. Uh, er was natuurlijk altijd al een run voor Kika, maar dan gewoon, uh, ja, hoe noem je dat in het echt? Maar ja. dus de afgelopen maanden met de coronacrisis hebben ze op deze manier opgelost. Mm -hmm. En het is uh, bij de vorige keer een enorm succes gebleken, dus uh, deze keer uh, zal dat ook zeker zijn. Maar oh. uh, ja. tot zover in ieder geval. Oké, okay, oké. Okay. Dus ja, ik denk, uh, ondanks dat het, uh, dat het uh, weinig was, uh, ben je toch wel lang aan het woord ja. <lacht> geweest. Maar dat maakt niet uit. Het is ja. altijd, altijd heel erg fijn om je even in de uitzendingen te hebben. Dus uh, morgen weer? Ja, ja? Uh, ja morgen ja. weer. Ja, ja, ja. En uh, ik hoop dat er dan uh, een wat vollere volle 24 uur ons te wachten staat. Want, uh, ja, ja, ja. ja, nou, ja goed. Dat de ja. Dat de komkommers uitblijven. Ja. Goed, dan hebben we in ieder geval wel weer vrijdag om naar uit te kijken. Ik weet het niet, als je deze kant op komt, dan kunnen we het van alles en nog wat wel hebben. Dus, maar goed, dat zien we dan wel weer. Is goed, dank, dank voor de bijdrage. We gaan weer verder met muziek en dat is Meis met Wacht. The plan Je gaat er vanzelf in. Bye bye. <laughs> Dit met uh, wacht, ja. het dus, geldt ook even voor de persoon die naast mij uh, staat. Die ook even moet wachten. Dus uh, het is twaalf uh, minuten over half elf. Uh, uh, gisteren had ik een uh, gesprek uh, met statenlid uh, Joyce Vastouw. Andere bijkomstigheid is dat het een ex-collega is. Ze hebben ooit nog eens ergens in 2008... nog een paar radioprogramma's gedaan. Dat heette de Muziek Boulevard... op zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Dat hebben we ook nog gedaan met z'n tweeën. Maar goed, dat is ook ergens een afslag geweest. En op een gegeven moment is Joyce de politiek ingegaan. En nou was er van de week een persbericht... vanuit de provincie van de fractie... waar zij deel van uitmaakt van het Forum voor Democratie... dat er een mogelijkheid zou kunnen bestaan dat uh, mensen digitaal uh, een provinciaal referendum in kunnen dienen. Nou, en daar ging dat uh, gesprek uh, gisteren over. Ik ga over. eens even, dat vind ik altijd wel leuk, uh, eerst uh, praten met een voormalig Radio collega. Goedemorgen Joyce. Goedemorgen, ja. Ja, uh, Joyce, was te houden, want uh, ja, je bent tegenwoordig uh, uh, statenlid van de provincie Noord-Holland. Dat, uh, dat is uh, de, de reden waarom ik je uh, in de uitzending haal. Klopt. Ja, want ik, ik, ja, we, we kunnen gewoon je en jij zeggen, want uh, we kennen elkaar wat, wat langer dan vandaag. Maar uh, je bent sinds 2019 ben jij, uh, gekozen als statenlid. Toch? Ja, dat, uh, dat klopt. Ja. Uh, ik ben in 2019 gekozen als statenlid voor uh, de Partij Forum voor Democratie. Ja. En eh. um, het mooie is dat Forum voor Democratie staat, zoals we, ja, de meesten wel weten, echt voor uh, directe democratie. En dat is ook het eerste waarmee ik me ben gaan bezighouden. Mm. Je komt natuurlijk heel blanco, kom je in zo'n uh, in, in dit gremium terecht, mm. Provinciale Staten in Noord-Holland. Ook wel een vrij onbekend gremium. Um, maar wat ik zag is dat uh, op het gebied van de directe democratie... dat er best wel uh, goede instrumenten in de basis in de provincie aanwezig zijn. Zoals het burgerinitiatief, zoals het referendum. En dat referendum dat stamt eigenlijk al uit 1995. Hm. Nou, dat referendum dat is bedoeld om uh, als noodrem om uh, uh, toch uh, uh, een, een stem, al, hey, als bevolking van de Verlandse stem te krijgen... en een, een raad te geven aan Provinciale Staten. Nou, en denk dan bijvoorbeeld aan thema's als uh, de windturbines die ze willen gaan plaatsen in Noord-Holland. Uh, biomassa centrales wel of niet opnemen. Uh, stikstofuitstoot, etc. Dat soort thema's lenen zich heel goed voor zo'n provinciaal referendum. Hm. Echter, dat uh, instrument, ja, dat behoeft er nog wat vernieuwing. En daar zijn wij ons het afgelopen jaar enorm voor gaan inzetten. We hebben een heel groot succes geboekt. Als eerste hebben we ervoor gezorgd dat er meer aandacht komt voor uh, dit instrument. En als Tweede, vorige week hebben we een toezegging gekregen. waarmee eind dit jaar nog een digitale indiening. Uh, van zo'n uh, referendumaanvraag mogelijk is. En dat was niet zo. Dus dat was een enorm succes. Ja. En ja, daar zijn we heel erg trots op. En ik ben blij dat uh, jij daar nu aandacht uh, aan geeft. Ja, <lacht> ja. ja en dat, is, dat is één kant van het verhaal. Maar uh, dat digitale indienen, hoe, hoe werkt dat dan? Uh, hoe, wat voor beeld hebben jullie daarbij? Of bij het Forum voor Democratie? eerst was het zo dat je heel moeilijk uh, moest je dan mailen... en je wist dan ook niet waar, waar naartoe... want je hebt een, een referendumverordening... met allerlei ja, uh, uh, uh, uh, ja, bestuurstaal, uh, wat niet uh, direct voor iedereen uh, begrijpelijk is... Nou, dan moet je ergens een formuliertje gaan opvragen. Dat moet je dan gaan printen en downloaden. Daarmee moet je dan langs de deuren. Nou, je, je kunt je voorstellen dat zeker in deze tijden van corona... dat dat uh, enorm omslachtig is. Dus juist nu was het essentieel dat dat proces gedigitaliseerd uh, werd. Dat betekent dus dat uh, de commissaris van de Koning... Uh, Arthur van Dijk nu heeft gezegd. Van, nou, we gaan kijken of we dus een, een, een soort van eigen website kunnen creëren. Waarbij je dus die eerste 500 handtekeningen voor zo'n kennisgeving uh, digitaal kunt verzamelen. door puur uh, de link te versturen of, uh, of iets in die krant. Ja, uh, ja, in... ik... ja? Ja? ja, daar kom ik. Ja, wat je zeggen? Daar kom ik PZT. Kan ik daar meer over vertellen? Ja, ja. Zodra dat gelanceerd uh, is. Ja, ja. ja uh, maar uh, als ik jou zo hoor, dan uh, begrijp ik ook dat er, dat er knappe koppen zijn binnen de provincie Noord-Holland die dat ICT technisch uh, mogelijk zouden kunnen maken. Want als ik dit verhaal van, uh, van jou hoor over Arthur van Dijk... dat hij die toezegging doet... dan neem ik aan dat de technische middelen... Uh, dat ze daar, uh, over aan het nadenken zijn. Ja, dat klopt uh, inderdaad. Want, uh, het, het vereist natuurlijk best wel wat om dat allemaal veilig uh, en dergelijk te krijgen. En, uh. en dat bruggetje is wel leuk om nu te maken, ook, want de dag dat wij hier binnenkwamen, we zijn zo hartelijk ontvangen door uh, de medewerkers van de Griffie, door de ambtenarij uh -huh. Het is echt een, een warm bad en er wordt hier heel hard gewerkt, dus uh, zeker ook op het PICT-gebied. Ja.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 nog niet helemaal klaar met, uh, gisteren met, uh, met Joyce uh, vast te houden, over uh, haar eigen uh, verhaal binnen uh, de uh, staten van de provincie Noord-Holland. Want ook dat uh, speelde mee. Even over, uh, over jou nog als statenlid. Uh, want uh, is, is, is dat jou uh, meegevallen de, de laatste tijd als uh, statenlid? Ja? Het <lacht> is echt heel grappig dat je dit vraagt. Ja, ja. Uh, ik, ik, ik heb wel eens momenten van de reflectie. Ja. En um, uh... Kijk, de eerste periode dat wij hier binnenkwamen, uh, ja, dat was zeg maar als statenlid. En als je kijkt naar, naar collega's, statenleden ja. uh, en de ontvangst uh, jegens ons, dan, dan was dat niet zo heel warm. Nee. Um, ik heb het idee dat, uh, dat zij toch ja, niet zo goed wisten van wie zijn dat nou, wie, ja. wie komen er nu in provinciale staten. En, en ook misschien zelfs al een beetje vooroordelend of... Ja, iets in die trant. En, en zij merken ook steeds van... oh, dat zijn toch wel hele goede en, en slimme mensen bij dat school. <lacht> oh, daar kunnen we wel mee samenwerken. Ja, ja. Dus, dus, dus er is er toch wel degelijk iets van, van constructieve gesprekken... die er, met, met jou en met misschien met je mede medestatenleden uh, van, uh, van de fractie uh, worden gevoerd. Ja, dus, ja de, de, um, uh, op sommige gebieden is dat, uh, is dat wel mogelijk. Maar mm. uh, nogmaals, zo'n zo coalitie zit natuurlijk ook gewoon heel erg dicht. Hè. Mm. En, en je blijft een oppositiepartij. En um, dat je zo'n toezegging krijgt. Of dat je een motie aangenomen krijgt. Mm. als oppositiepartij. En mm. ja, dat, dat blijft gewoon echt een, iets heel bijzonders. Ja. Want dat, uh, dat gebeurt niet zo vaak. Terug weer even naar dat referendum. Is dat ook eigenlijk meteen uh, dat je daar ook respect mee hebt afgedwongen... bij die andere partijen? Dat, dat jullie dus eigenlijk de hebben gehad om dit uh, op tafel te brengen dat weet ik niet ik, ik weet niet of dat uh, of dat respect af nee durf ik niet uh, niet te zeggen hm? um, uh, ik, ik... ja de indruk laat ik het anders zeggen uh, heb je die indruk dan misschien wel nou, ik denk, denk zeker dat het bij, uh, bij partijen die een voorstander zijn van die directe democratie... dat het, uh, dat het warm ontvangen wordt en mm. dat ze ook constructief willen meedenken. Ja. Uh, dat merkte je ook al in de discussienota die ik in, uh, in februari inbracht. Mm. Uh, maar er zijn ook partijen, zoals bijvoorbeeld de VVD of uh, CDA... ja, wij weten dat zij niet zo van die uh, directe democratie zijn... en zeker niet van, uh, van referenda. Mm. En uh, ja... Um, ja, dat, dat zie je terug in het debat. Dus, ja. of zij, dus of zij dit kunnen waarderen, dat betwijfel ik. Ja, oké, okay, nou goed. Uh, dat referendum. Uh, ja, dat is wat je, wat je al zegt: uh, een belangrijk instrument. Waarom hechten jullie zoveel waarde aan dat referendum? Uh, dat geldt niet alleen voor uh, de provincie, maar ook, als ik het uh, begrepen heb, landelijk. Ja, wat, wat ik nu doe, hè, ik ben hier als statenlid gekomen... en uh, vanuit mijn visie, dus provinciale, mijn provinciale visie... want dat, dat is even waar we ons nu toe uh, ja, okay. bewerken... Uh -huh. uh, kan ik zeggen dat, uh, dat je hier, je kiest zeg maar op, uh, op, op, voor een bepaalde partij... en uh, je ziet dat bepaalde onderwerpen, ook na die verkiezingen... toch in provinciale staten terechtkomen. Uh -huh. Dat zijn onderwerpen waar um, je als inwoner van het Holland niet voor gekozen hebt. Uh -huh. nou, en dan is het heel goed... Goed ...om uh, de mogelijkheid te hebben... ...om aan de noodrem te kunnen trekken. Ja. En we kunnen zeggen als inwoners van land: ...hé, hey, maar wacht even. Hier heb ik niet voor gestemd. Uh, dit is niet de bedoeling. Uh, ik wil nu een raad gaan geven... ...aan uh, deze bestuurslaag. Want dit is niet hoe het zou moeten gaan. En uh, dat is wat zo'n raadgevend referendum... ...ook heel mooi kan doen uh, in deze provincie. Ja, je zit... en, en... Ja. Ja, wat ja, het voordeel is ook... Kijk, als je, als je gaat stemmen... Hè, een keer in de vier jaar hier in Provinciale Staten... het is al een vrij onbekende bestuurslaag... Mm -hmm. Dan, um, ja, je weet eigenlijk... Uh, het kost best wel veel tijd, laat ik het zo zeggen... om, om je echt verdie te verdiepen in al die, uh, al die programma's. Mm -hmm. En uh, voor het debat, voor de discussie... ook onder, onder ons inwoners van Noord-Holland... is één zo'n onderwerp van zo zo'n referendum... is natuurlijk ontzettend goed. Want daardoor uh, ja, dwingen we elkaar ook... en de bestuurslijf om heel goed na te denken... over de keuzes die we gaan maken. Ja, uh, zitten er dan uh, ja, provinciale... Uh onderwerpen die uh, elke burger uh, raakt uh, in, in dat opzicht en waar dan eigenlijk niet uh, waarvan jij, jij zegt niet voor gekozen is als burger en ingezetene uh, van, van deze provincie? Ja, ik denk dat als je kijkt bijvoorbeeld naar de stikstofmaatregelen uh, die, die er uh, zijn genomen, dan is dat niet, niet iets waar, waar mensen, waar, waar echt een verkiezingsprogramma op, uh, op gemaakt is of de PFAS-maatregelen uh, mm -hmm, mm -hmm. in het verleden. Ja, en je ziet ook dat uh, de biomassa centrales, daar wordt natuurlijk steeds meer over bekend, hè, dat dat echt heel slecht is. Ja. En um, nou, zo'n bio, dus, dus biomassa als, als warmtebron wordt ook onderdeel van de regionale energiestrategie. Ja. Nou, die regionale energiestrategie, die komt volgend jaar op de agenda in Provinciale Staten. Nou, wij kunnen als inwoners van Noord-Holland of u als inwoner van Noord-Holland mm. kan, kan zeggen van nou dat, dat ik, ik wil dat je dat er in, naar innovatievere manieren uh, wordt gezocht om uh, te kijken uh, hoe we bepaalde dingen kunnen tegengaan, hoe we, hoe we Nederland uh, uh, schoner, mooier en beter kunnen maken. Ik wil daar niet biomassa voor gebruiken. Mm. Nou, dan is dat iets wat referendabel uh, kan zijn. Okay. Nou, een duidelijk verhaal. Ik neem aan, want ik had, toen ik voor dit interview jou benaderde: dat het het moment ook is dat jullie vandaag vergaderen. Klopt dat? Ja. Ja, wij hebben nu, nu as we speak een fractievergadering. Dat klopt. En vanmiddag uh, staat ruimte, wonen en klimaat op de agenda. En volgens mij ook natuur, en gezondheid. En uh, zal het gaan om uh, de leefbaarheid onder andere in combinatie met Tata Steel uh, ruimte, wonen en klimaat zal ook uh, weer een concept van die regionale energiestrategie zal weer uh, op de agenda staan. Dus er zijn best wel onderwerpen die, uh, ja, die voor heel veel inwoners uh, enorme impact hebben. En ik denk nogmaals, Jaap, dat het heel goed is om af en toe wat meer aandacht aan de provincie te schenken. Ja, dat was Joyce Vastenhouw. En het lijkt mij duidelijk dat, het, dat dat ook zeer zeker gaat gebeuren. Het statenlid vastenhou, zeg ik dan heel netjes en plechtstatig. Want dat is hier inmiddels wel geworden. Ik zal ook regelmatig hier gaan aanschuiven. Goed, tot aan het nieuws van 11 uur. pakken we nog even een ouderwetse klassieker van de Four Tops. Reach out, I'll be there.